That I can And I will love you When you know What I am Welkom terug bij het tweede uur van de vinyljaren. Hier bij uh, ZFM Zandvoort. Uh, Zandvoort's leukste radiostation. Kan ook niet anders, want er is er maar één. Maar goed, moet niet doen. <laughs> <laughs> uh, wij blikken nog steeds terug op uh, ja, een prachtige periode in de Nederlandse popgeschiedenis. En dat komt vooral door die prachtige serie die Universal enige tijd geleden uitbracht. Onder de naam The Golden Years of Dutch Pop Music. En die is werkelijk een geweldige serie. En we hebben de vorige uitzending ook al eens een keer aandacht en besteed. En vandaag, in deze opgenomen uitzending, doen we dat wederom. Ja. We hoorden zojuist wederom de Q65 uit Den Haag. En het nummer dat heette N. Nou, Angela, vertel jij, zo, vertel jij nou de mensen eens heel lief wat de volgende is? Nou, uh, ja, we gaan nu weer naar de... ZZ en The Maskers. En uh, ik denk... Uh, dat dit... hun grootste hit... is geweest. Nog steeds, hè? Want en er, nog zijn, steeds. Ja, er zijn nog heel veel mensen die... Het leuke is, ik heb Jan de Hond eens een keer gesproken... En, uh, in een radio-uitzending... ergens anders. En het leuke was dat hij had toen alle versies... Uh, meegenomen een heleboel versies, er waren er echt tientallen, misschien wel honderden, allemaal gebaseerd op zijn arrangement van dit prachtige instrumentale nummer. Het ja. is oorspronkelijk een nummer van een, uh, Ernst Luc Wona, dat is een, een Spaanse componist. Uh, ik weet nog dat wij het vroeger thuis op een 78-toerenplaat hadden als piano-versie van meneer Semprini. Echt geweldig. Mm. En toen in 1963 kwam Jan de Hond met dit prachtig arrangement. En nou ja, dat is tot op de dag van vandaag nog steeds een standaard. En hij speelt het ook nog steeds, hè. Met heel veel liefde. Dat zei ik al met die tournee met uh, Johan Derksen onder andere. Doet hij het nog steeds en nog steeds hartstikke mooi. Dames en heren, Jan de Hond met De Maskers en La Comparsa. En de maskers met gitarist Jan de Hond. En een uh, fantastische gitarist was dat. En is hij nog steeds. Hij heeft een tijdje niet kunnen spelen. Dat was wel heel erg jammer. Omdat hij uh, problemen had met zijn, uh, met zijn gehoor. En uh, dat hebben ze later opgelost. Door zijn uh, gitaarversterker op een hele speciale manier op de bühne op te stellen. Namelijk op zijn gericht En vlak voor hem. Schuin voor hem. En dan kon hij het, uh, dan kon hij het weer horen. En uh, nou, dan kon hij ook weer spelen. En... Uh, dat doet hij nog steeds met veel plezier, dat kun je ook zien. Ik volg hem op Facebook en dan zie je hem... Nou, hij heeft het nog druk ook hoor, hij speelt elke week wel een paar keer. En elke keer ook natuurlijk La passen. Goed, we gaan naar Living Blues, Ansela, toch? Jouw muziek weer een beetje, hè? Ja, ja, ja, ja, lekker. Lekker, hè? Ja, lekker, lekker hè? Lekker, hè? Lekker, hè? Uh, Living Blues dus, en, uh, met Tedje Oopberg en uh, het nummer wat wij daarvan gaan draaien, heet de LB Boogie.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 Living Blues met uh, Tetje Oberg als uh, gitarist en uh, nog veel meer. En Cesar Zuiderwijk heeft deel uitgemaakt van deze band, maar dat had ik wel al verteld. nummer heette L.B. Boogie. En nu? Uh, ja. Nou ja, we blijven nog even in De Haag. We gaan naar Shocking Blue. Oké. Okay. En uh, daar gaan we van horen Mighty Joe. En... Shocking Blue Met het hele leuke Mighty Joe, toen de tijd als opvolger Van uh, Venus En uh, ja, Shocking Blue met Mariska Veres En dat was uh, de dochter Van een zigeuner Ja, dat is een uh, heleboel be bekende ook Want die had een zigeunerorkest Was zelf violist En dat was Lajos Veres Dat was haar vader En uh, was een zeer goed violist uh, Mariska is ook op jonge leeftijd gestorven. Uh, behoorlijk jong tenminste. En uh, na haar Shocking Blue tijd heeft ze het nog een tijdje als jazzzanger is geprobeerd. En ze heeft het ook nog een keer geprobeerd met een, uh, een uh, jonge versie van uh, Shocking Blue. Maar ze is al een aantal jaren niet meer onder ons. En, nee. uh, maar goed, deze herinneringen aan Mariska, een hele mooie meid trouwens. Uh, die hebben we tenminste nog. Hè? Zo is heel dat. mooi. Goed, gaan dus we doen. Ze stond er eigenlijk een beetje onbekend dat ze eigenlijk heel verlegen was. Ja. En heel erg verleden. Dus eigenlijk niet echt uh, het, een, een, een, een eigenschap voor een artiest, zou je zeggen. Nee. Nou, oké. Okay. Uh, wat gaan we doen? Wat is de volgende? Jij hebt het beeldscherm voor je neus. Ja, dus, uh... nou ja, we gaan weer, we gaan weer uh, een uh, reis door Nederland maken. Oh, ja, we gaan naar Volendam Oh, we gaan naar Volendam Ja. Oké, okay. naar de ja. cats? Ja, naar de cats. En uh, ik denk uh, een van hun uh, grotere hits, Time's War When. When that city We'll I'm right Uh, wat later zou worden genoemd. Uh, ik denk dat dat zelfs een uitvinding is geweest van, uh, van Joost de Draaier uh, toen de tijd. Uh, de Paling Sound. Uh, ja, zo, maar eens yeah, Times were when. En, en hier hoorde je de cats natuurlijk. In tegenstelling tot wat u het eerste uur hoorde. Met uh, grote strikers meestal geproduceerd door. Uh, of gearrangeerd door Wim Jongloed. De gitaarpartijen werden meestal gespeeld door Jan de Hond. En uh, uh, de productie was. Uh, toen altijd in handen van Klaas Leijen. Dat waren de mensen die de sound van de Cats in de tijd maakten. Cats toen de tijd bestaande natuurlijk uit Piet Veerman als zanger. Kees Veerman, Arnold Muren, uh, Jaap Schilder volgens mij en Theo Klauer. En later zou er nog een Piet Keizer bij komen omdat... Uh, Kees Veerman uh, uh, ziek is geworden. Toen waren ze met z'n ja. uh, Nou, Theo Klauwer is helaas niet meer onder ons. Er was toen uiteindelijk nog wat oneenigheid. Omdat bij de eerste hits van de Cats... Uh, zong Kees altijd de lied. Maar de productiemaatschappij... oftewel de platenmaatschappij... vonden dat Piet een veel betere stem had. En Piet moest, werd dus gebombardeerd... tot uh, liedzanger... tot buitengewoon ongenoegen van Kees in de tijd. Er waren hele verhalen over. Maar goed, ja. het is... Uh, het is niet anders. Nee. nee. Je hebt het er gewoon maar mee te doen. Om het zo maar te zeggen. Goed, we gaan door met Rob Hoeken. En ik zei het in de eerste uur ook al. Uh, hij was eigenlijk een van de eerste die het in Nederland voor elkaar kreeg. Om een hit te maken met gewoon een boogie woogie plaat. Een pianoplaatje. Uh, dat was toen de tijd echt wel uniek. En Rob was eigenlijk meer bewoogst toen de tijd. Meer in de jazz kringen natuurlijk. Boogie woogie. Uh, maar dit was een, uh, een eigen stuk van hem. En daar had hij dus een hit mee. In de top 10 zelfs. Mm -hmm. Van de Vroni toenmalige Veronica top 40. Hier ja, is... die kan ik me nog wel herinneren. Kun je, je dat dan... ja? oh, ja. nog? dan moet je nog heel jong geweest zijn. Jawel. Ja. Liedje heet Down South Part 1. Hier is Rob Hoeken. Daar ja, was hij weer, ik hoorde hem. Goed, euh, maar die moeten we niet hebben hoor, maatje. Oh, die hebben we al nee, die... die hebben we gehad. Waarom zakt mijn microfoon af? Dat wil ik niet. Nou, ik zet hem zo goed. Dit nummer, dat was dus Down South Part 1 van Rob Hoeken. En we blijven bij Rob, want we gaan nu een heel mooi liedje van hem draaien. Gezongen door zijn broer Frans, of neef Frans was het, geloof ik zelfs. Eh. Uh, en ik heb mij altijd afgevraagd van wat doet Rob Hoek in dit moment. Dat heb ik eens gevraagd aan zijn zoon uh, Ruben. Uh, want dat is een van de gasten die nu uh, ja, wordt beschouwd als een van de beste gitaristen van Nederland. Uh, ik heb wel eens aan hem gevraagd. Ik zei, wat deed je vader nou eigenlijk in dat nummer? Want er is geen piano in te horen. Dat wist hij ook niet helemaal te vertellen. Maar goed, het is wel een ontzettend mooi liedje. We gaan het uh, draaien en luisteren en genieten van Rob Hoeken en Drinking On My Bed. We have a lot, we even bad. Trying not to think about your knocking on the door of your sick mind. Ropukas, Rhythm and Blues Group. Oh. Uh, Rhythm and Blues Group, fantastische band. Gezongen in dit geval dus door uh, Frans Hoeken. En um, ja, dit is een, het is een prachtig liedje. Drinking on my bed. Oftewel, ja. drinken terwijl ik uh, op mijn bed zit. Ja. Ja, uh, dan de fles leeg en dan achterover vallen. Hè? Zo is het toch? Ja, nou ja, dan kun je <hijen> verder niet zoveel kwaad, hè? Nee. Als je toch al op, je, op de rand van je bed zit, dan kan het wel. Ja. Dat is niet zo'n probleem. We gaan naar... Uh, Supersister. Supersister. Ja. Dat is een uh, heel toepasselijk liedje natuurlijk. Want we zitten hier niet op de televisie, maar op de... Radio. Ja. Jawel. En zo heet ook het liedje van Supersister. Radio.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 Feeling inside burst out and messing up her clothes. No no no no no no no no no no no no no And filling her pants with the substance of a custard supplier She made a lovely mug of the whole commercial thing No no no no no no no no Oh, no, no, no, no. Ja, super sister was dat. En, uh, dat, nee, dat heet uh, natuurlijk radio. Nou ja, daar, daar uh, luistert u naar. Natuurlijk, naar de radio. Ja. Ja, en dan uh, had ik u nog beloofd, uh, dames en heren, dat we ook nog uh, uh, wat stukken zouden draaien van uh, de maskers zonder ZZ. Ja. En toen bleek dat ik die niet in de lijst gezet had. Nee. Dus. Ja, dus die hebben we even heel snel opgezocht. Ja, zodat we dan toch uh, die nummers ook kunnen laten horen. Want uh, maskers, of, ja, de maskers die gingen uh, verder als zelfstandige band toen uh, Bob Bauer eenmaal gestopt was. En er gingen ook eens een hele andere kant op. Het werd poppier. En, en ze gingen ook uh, jazzy dingen doen. Ze gingen zelfs klassieke dingen doen. Althans, een beetje in de exception stijl, zal ik maar zeggen. Ja. Ik, we gaan uh, twee nummers Sorry, achter. We gaan twee nummers achter elkaar van ze draaien. En het eerste is een cover van het uh, prachtige Ray Charles nummer Georgia On My Mind. Het hele singeltje wat eruit kwam, dat was trouwens op Ray Charles gebaseerd. Want de A-kant was Georgia On My Mind. En de B-kant Unchain My Heart. En ze hadden er nog een aardige hit mee ook. Het tweede nummer, dat, uh, wat ze daden, dat was meer, nog poppier... Uh, en dat gooien we er direct achteraan. En ja. dat heet Brand New Cadillac. Hier zijn ze. Ook uit diezelfde serie Golden Years of Dutch Pop Music. The maskers. Georgia. Georgia The whole day through Just an older sweet son Keep Georgia on my mind said it, Georgia was song of you Comes as sweet and clear West moonlight through the past Other are To me, other eyes smile tenderly. The limpid soul. Just an old and sweet song. Keep Georgia on my... never ever wel weer uh, van een uh, wat eerdere datum. Hoor. Dan Georgia was al uh, een beetje uit de jaren 70 denk ik. Zo'n beetje, in het begin. Uh, en dit was eigenlijk vlak nadat Bob Bauer uh, de band uh, verlaten had... of eruit gezet. Dat weet ik allemaal niet meer precies. Maar in ieder geval... Uh, uh, zo zingen de, de maskers in het Engels verder. En uh, dat deden wel meer mensen in die tijd. Want ik kan bijvoorbeeld herinneren dat Jumping Jewels... ook zo'n gitaarband uit begin jaren, jaren 60... ook doorgingen als uh, de JJ's. Maar die zetten dus niet in deze serie nog. Misschien komt dat allemaal nog. Want ik ben bang dat nog lang niet alles gebruikt is... wat er voorhanden is op dit gebied. Goed, we hebben in ieder geval u uh, daarmee laten kennis maken. En u kunt deze hele serie ook op Facebook op, uh, Facebook, je maar, hoor, op Spotify uh, terugvinden uh, daar staan ze allemaal op Golden Years of Dutch Pop Music en dan ja. kunt u die hele verzameling zien en het is mooi, het is zo mooi goed, het laatste deel van dit programma nog ongeveer een minuutje of uh, nou, een kwartiertje zullen we besteden aan uh, het feit dat uh, Keith Richards uh, nee, Keith, nou, ja ik blijf me vergissen dat Keith Emerson moet ik zeggen ja, zucht, uh, uh, uh, ja. Richard is nog steeds onder ons. Ja. Keith was... Emerson, uh, toetsenist, begenadigd hemelorganist, pianist, componist. Uh, zeer, zeer virtuoos. Uh, ons afgelopen week is ontvallen. Uh, alweer een grootheid die... Uh, die er niet meer is. Het is een, wat dat betreft de afgelopen twee jaar zijn rampjaren. Het Slecht zijn slechte jaren geweest voor de muziek. Nou, zeker weten. Als je ja. dacht wat er allemaal verdwenen is: George Martin, de producer van de Beatles en nu Keith Emerson. Ik ga niet te lang praten. Uh, ik ga kijken of we uh, drie nummers van of we daar nog gaan toekomen. Uh, ik had er nog wel meer klaar staan, maar ik kies er maar voorlopig even twee uit en dan zien we wel wat we nog overhouden. Ja. We beginnen met. Uh, een prachtige hit van Emerson Lake en Palmer. Waar wat vooral ook legendarisch werd dankzij de moog synthesizer solo aan het einde. En uh, ik, las toevallig, of ik zag van toevallig een interview met hem van de week ergens. En daar zat hij te vertellen van ja ik was wat aan het pielen met die synthesizer. Een beetje leren werken hoe dat ding. En ze wilden wel iets in het eind. Uh, en ik zat wat te pielen en ik speelde wat. En dat hadden ze opgenomen. En toen zeiden ze nou dit is het dan. En dan kieke ik het helemaal zo. Ja, maar hoor eens even. Dit is helemaal niet wat ik wilde. Ik zat een beetje te pielen, joh. Kom. Nou, zei de producer. Eddie Offord was dat. En de rest van de band. Wij vinden het mooi. Dus, nou, toen was hij klaar. Ja. Helemaal goed. En het is een van de meest legendarische moog synthesizer solo's geworden die er zijn. Die sound is bepalend geweest voor heel veel anderen. We gaan er naar luisteren. Hier zijn Emerson, Lake en Palmer uit 1969. En het nummer dat heet Lucky Man. Horses, and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the I'm gonna make you Ja, in verband met het overlijden van Keith Emerson hoorde u het Lucky Man, een van de eerste hits... Van het trio Dave Palmer, Greg Lake en Keith Emerson. We gaan gelijk door met het volgende nummer dat mij ook nog steeds blijft achtervolgen. Omdat ik het zelf ook vaak speel. En dat is Peter Gunn natuurlijk. Een nummer oorspronkelijk van Henry Mancini. Nu in de uitvoering van Emerson, Lake en Palmer. Gespeeld op de legendarische synthesizer de GX1. Hier is hij weer. Keith Emerson met zijn maten Lake en Palmer in Peter Gunn. Uh, redden we het niet om het helemaal te draaien, dit prachtige nee, stuk. Eh. Maar dat houdt u dan nog wel een dit keer uh, wel te goed. Dit waren de Vinyljaren op deze woensdag. Uh, we zijn eruit gegaan met een kleine terugblik op het werk van Keith Emerson. Um, nou, het zit erop voor ons. Uh, dank voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer maar weer. Angela. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.